In het noorden wordt het 13 graden, in het zuidoosten 18. Dit was het NOS Journaal.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 Life is not the same. Baby yeah.